7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Russen kiezen vandaag een nieuw parlement. Peilingen wijzen erop dat Verenigd Rusland van premier Poetin en president Medvedev... de twee derde meerderheid in de Duma kwijtraakt. Steeds vaker wordt Verenigd Rusland de partij van oplichters en dieven genoemd. Het verbond van onafhankelijke verkiezingswaarnemers Golos klaagt over tegenwerking. Voorzitter Shibanova werd gisteren 12 uur vastgehouden op het vliegveld van Moskou... omdat ze haar laptop niet wilde afstaan. Bij Golo's zijn 5300 klachten binnengekomen... onder meer van werknemers die door hun chefs onder druk worden gezet... om op Verenigd Rusland te stemmen of om kiezers te ronselen. Aan de verkiezingen doen zeven partijen mee. De meeste partijen zijn niet door het Kremlin goedgekeurd. De SP is blij met het besluit van de FNV om een nieuwe vakbeweging te vormen. De partij denkt dat het kan leiden tot een vakbeweging... waar de leden het voor het zeggen hebben... en die geen achterkamertjespolitiek bedrijft... SP vindt het wel raar dat PvdA-Kamerlid Jetta Kleinsma... de omvorming gaat begeleiden... omdat zij voor verhoging van de AOW-leeftijd is. De FNV-bonden besloten gisteren een vakbeweging te vormen... die naar zij zeggen dichter bij de mensen staat. Ook moet de nieuwe organisatie beter aansluiten... bij de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt... waar bijvoorbeeld veel ZZP'ers werken. FNV-voorzitter Jongerius zal in elk geval... niet de leiding krijgen bij de nieuwe bond... De Egyptische moslimbroederschap heeft zijn rivalen opgeroepen de wil van het volk te respecteren. In de eerste ronde van de verkiezingen hebben de moslimbroeders een grote overwinning behaald. Er zijn nog geen officiële uitslagen, maar de broederschap lijkt samen met de ultraconservatieve salafisten af te stevenen op een absolute meerderheid. Tegenstanders beschuldigen de broederschap ervan stemmen te hebben gekocht met het uitdelen van voedsel en medicijnen. De broederschap zegt dat ze zich gewoon bekommert om het volk. Verder zeggen de moslimbroeders dat ze de sharia willen toepassen in Egypte... maar ook mensenrechten en de rechten van minderheden zullen respecteren. Herman Kane heeft zijn pogingen gestaakt... om de republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap te worden. Gisteravond gooide hij de handdoek in de ring. De republikein is door vier vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie... en vorige week beweerde een vrouw dat ze al dertien jaar een affaire met hem heeft... Kane noemt de aantijgingen vals. Hij zegt dat hij stopt omdat ze een zware last vormen voor zijn gezin. Kane, die forse belastingverlagingen beloofde, was een tijdlang favoriet bij de Republikeinen. Nu hij is afgevallen lijken Mitt Romney en Newt Gingrich de grootste kanshebbers. De Republikeinse voorverkiezingen beginnen over een maand in Iowa. In Vlaardingen is een klant van een belwinkel bij een schietpartij ernstig gewond geraakt. Volgens de politie drongen vier tot vijf mannen tegen half twaalf de zaak binnen om geld te eisen. De eigenaar opende de kluis, maar er werd toch geschoten. Daarbij werd een man van 28 uit Macedonië geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. In Heerlen kunnen geëvacueerde winkeliers vanochtend hun winkel in om voorraden en bestellingen weg te halen. Bewoners mogen hun appartement in om medicijnen en kleding... en andere kleine bezittingen mee te nemen. Volgens burgemeester De Pla kunnen ze nog niet definitief terugkeren. De appartementen bij winkelcentrum Het Loon zijn veilig... maar het gas is afgesloten. Dat is gedaan omdat een pilaar in de parkeergarage is verzakt... en er bij instorting een explosie zou kunnen ontstaan. In de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een meisje van tien haar moeder gereanimeerd... dankzij de ziekenhuisserie Grace Anatomy... Het meisje vond haar moeder na een astma-aanval bewustloos op de grond. Ze belde een ambulance en begon met een vriendinnetje te reanimeren. Na vier minuten nam het ambulancepersoneel het over. Het meisje zei dat ze al jaren met haar moeder... naar de tv-serie Grace Anatomy kijkt... en daardoor weet ze hoe ze moet reanimeren. De 36-jarige vrouw maakt het goed. Wegen zware regenval is de tweede speeldag... van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland uitgesteld... Het hockeyveld in Auckland is onbespeelbaar. Vanochtend zou Nederland spelen tegen Duitsland, maar alle wedstrijden zijn verplaatst naar morgen. De Nederlandse handbalsters en het WK in Brazilië teleurstellend begonnen. Oranje verloor het openingsduel tegen Spanje met 34-27. De beste vier in de pool van zes gaan door naar de knock-outfase. Het duel tegen Spanje werd vooraf gezien als cruciaal. Er doen 24 landen mee aan het WK Handbal voor Vrouwen. De nummers 2 tot en met 7 mogen meedoen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Dan nog het weer bewolkt en vooral in het noorden en zuidoosten enkele buien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 8 graden. Morgen en de dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Sint pakt uit voor ondernemers.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 Dit is de Zondag. Het anker. Goedemorgen, wat fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin ik elke zondag het voorrecht heb... om te mogen spreken met een inspirerende Nederlander. En vanmorgen is dat iemand die een boek geschreven heeft met een opmerkelijke titel. Ik heb die voor mij liggen. Er staat een molotovcocktail op de voorkant. En het boek heet Vijanden om van te houden. En in de molotovcocktail steekt een zakdoek of een lapje met allemaal hartjes... Erop. Um, het gaat over uh, de vraag, hoe moet ik omgaan met mijn vijand? En het is geschreven door Ludo Hekman. Goedemorgen, Ludo. Goedemorgen. Um, je, je, dit is een boek, je, je bent filosoof van huis uit, dus je hebt er uh, degelijk werk van gemaakt. Maar het is niet alleen een zoektocht, je hebt ook geprobeerd dingen in de praktijk te brengen. En een van de dingen die je probeert te doen, is een bosje bloemen brengen naar Ahmadinejad. De, de gehate president, het is president, ja, van Iran. Uh, ja. Hoe ver ben je er gekomen? Nou, best wel ver uiteindelijk. Ja? Um, het duurde wel lang. want Je moet allerlei poortjes door en allerlei mensen langs... die uh, belangrijk zijn en uh, ja. grensopwerken. Maar uiteindelijk zijn we voor zijn voordeur gekomen. Dat is ergens in een compound midden in Teheran. Um, en daar wilde het eigenlijk aanbellen en neerleggen, maar dat mocht niet. En toen nee. heeft een van zijn laatste beveiligers uh, de bloemen namens hem... in ontvangst genomen. En ons met een paar dikke zoenen weer... Uh, zoenen van we de weg ja. ja. En hoe is dat dan door zo'n bewaker? Of dat is normaal in die cultuur dat er uh, ja, mannelijk is? Het gebeurt ook niet uh, verduurd op straat, maar dat is wel een mooi gebaar. Dat, dat hij het heel erg waarderen dat, yeah. dat we dat we, dat we deden, ja. En was er nog wat over van de bosbloem? Of was hij totaal uitgeplozen om te kijken of er wat in zat? Nee, nee die hebben ze eigenlijk helemaal niet goed onderzocht. Nee, yeah. die is gewoon heel netjes op zijn uh, stoep uh, beland. Wa wa waarom wilde je dat zo graag doen? Um, nou, het was, het, was een, uh, het was een ludiek idee. Maar we, we dachten wel, um, die man die wordt voortdurend in, uh, in een hoek gezet. En eigenlijk krijgt hij niet anders de, de kans dan defensief zich op te steppen op de rest van de wereld. He, dat is eigenlijk zijn enige optie, uh, yeah. gezien hij niet benaderd wordt. En eigenlijk, het kan misschien wel eens helpen. Of het kan in ieder geval wel eens leuk zijn om die man eens op een andere manier te benaderen. En hem uh, met een bos bloemen. He, de tulpen die wij in Nederland kennen, die zijn ook in Iran heel erg uh, geliefd. Yeah. Um, om hem die aan te bieden. En wellicht zelfs dan vervolgens bij hem om de stoep te staan en een gesprek met hem te kunnen voeren. Dat zou natuurlijk helemaal mooi ja, zijn. even voor de duidelijkheid. Jij bent geen aanhanger van zijn regime. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee. nee. nee. Want, je, je kent Iran vrij goed. Ja, we zijn vaak in Iran geweest als, ja. uh, als journalist. Um, om daar verhalen te maken. Ja. En dus ook wel gezien wat, uh, uh, wat hij doet met zijn land en met zijn, uh, uh, met zijn burgers. Ja. Dus maar nee, het is geen. Uh, Jij bent, jij bent geen fan van Ahmedinejad, toch probeerde jij iets te bereiken door een bos bloemen te brengen? En dat is ook een beetje de, de, de, nou, een van de verhalen die je vertelt in het boek over omgaan met je vijanden. Maar nou zou je kunnen zeggen: Ja, Ahmedinejad, wat heb jij nou persoonlijk met hem? Is hij persoonlijk voor jou ook een vijand? Um, nee, het is geen persoonlijke vijand. Maar de tegenstelling tussen hem en de rest van de wereld. Ja. Um, daar is het wel een dynamiek, of een, uh, uh, ja, een dynamiek die ook tussen mij en persoonlijke vijanden geldt. Het dus werkt wel op dezelfde manier. Dus dingen die, die tussen hem spelen en de rest van de wereld. Hè, die je terugtrekken als je natuurlijk het is ziefd benadert. Yes. Um, of een vijand gebruiken om, uh, om, uh, om ander gedrag te rechtvaardigen. Zijn, zijn, zijn interne repressie rechtvaardigt hij met de verwijzing naar de druk van buitenaf. Hè. De vijanden die hem uh, proberen yeah. uh, van de troon te stoten. Um, diezelfde dynamiek die vind je ook in... Uh, in Je uh, persoonlijke vijanden. Yeah. Dus het, kan wel, het kan een voorbeeld zijn. Uh, of het is ook. Uh, het is wel echt iemand die is omgeven, die zit helemaal in het systeem van vijandschap. Maar heb jij. Het uh, uh, uh, dat, dat, dat hele boek, dat, uh, uh, goed, mm -hmm. daar gaan we lekker nog een uur over praten, ja, want dat is ontzaglijk ja, boeiend. Leuk. Maar uh, heb jij ook persoonlijke vijanden? Zeker. Oh. Ja. Maar, maar, maar hoe zien die er dan uit? Um, ja, ik zou je geen namen noemen. Maar dat is, nee, dat hoeft ook <laughs> niet. Maar dat is. Maar natuurlijk, er zijn mensen waarvan je. Maar um, waar als je eraan denkt, als je dat moet, meteen een soort van reflex voelt. Oh, oe, die, dat is geen fijne man of geen fijne vrouw. of, uh, of die vertrouw ik niet. Nee. Of, uh, of, of, ik, of ik, ik, ik, ik waardeer eigenlijk heel weinig in wat hij uh, wat doet. Ja. Um, en ook dan merk je dat dat vaak. Dat je, dan heel, dat je dan heel voorspelbaar en voortdurend op dezelfde manier over zo iemand uh, denkt. En je moet actief, je moet, iets, je moet iets doen, je moet actief zijn om, uh, om dat anders te doen, dus om je gedachten op een andere manier uh, over die persoon te, uh, te vormen.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 Turning back, and all oh, we think we've ever known has all been written in zero. Intelligent people, always talking such beautiful words, but so unrewarding, and we don't even know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 been read, there's no turn Dit was Tim Akkerman en dat klinkt toch ontzettend anders dan zijn voormalige band Direct. Hij is voor zichzelf begonnen en hij heeft dit jaar een prachtig album uitgebracht. En deze plaat heet Non Zero en het album dat heet uit mijn hoofd Anno. En het staat ook op papier wat fijn. Het, weet, het, is, het is bevestigd, het is Anno. Uh, ik zit in de studio, studio van Dit is de Zondag met Ludo Hekman. Hij is filosoof, van huis uit, van beroepsjournalist... En uh, we, we, voor de muziek hadden wij het over een bijzondere ervaring. Jij uh, was daar samen met nog een journalist, geloof ik? Ja, klopt. En jullie waren daar als toerist of waren jullie aan het werk? Nee, we waren aan het werk, ja. ja dat wil zeggen, we waren officieel als toerist, want dan ben je daar wat vrijer. Ja. Maar we waren aan het werken, we waren verhalen aan het maken over, uh, over Iran. Over Iran, ja. Je hebt daar veel, uh, veel rondgelopen. Je hebt uh, woeste dingen gedaan. Als, uh, geprobeerd een bosje bloemen aan te brengen. Of uh, aan te bieden bij Ahmadinejad. Je bent helemaal ingedrongen tot, nou ja, tot ongeveer... Je kon ongeveer zijn huis zien, geloof ja, ik. Zijn voordeur, ja, bij zijn voordeur. Bij zijn voordeur. En uh, je vertelde net tijdens muziek... dat daar alle machtige mannen van, uh, van Iran bij elkaar wonen. Ja. Dus dat is echt het centrum van de macht. Ja. Daar stond je voor de deur. Maar je hebt het uiteindelijk aan een beveiliger moeten geven. Dat Iran is voor jou heel belangrijk. Want als we dit, dit, dit boek gaan lezen, dan, dan komen we heel snel... op de achterbank van een auto terecht, waar jij met twee vrouwen zit. Twee Iraanse vrouwen. Wat voor vrouwen waren dat? Uh, het waren twee um, alleenstaande, hoogopgeleide Iraanse vrouwen. Ja. En die hadden we leren kennen via nou, via, via. En zij, uh, zij spraken goed Engels. Een van hen was docent Engels. En zij moest een tijdje rondgeleid door Gom en gom is het uh, licht 20, nee, 500 km buiten het zo. Nou, dat is yeah. een beetje het religieuze hart. Dus dat, daar zijn alle religieuze instituten en universiteiten. En dat, dat is super religieus yeah. bolwerk. Um, heel interessant. En uh, zij leiden ons daar rond. Yeah. En toen staat op een gegeven moment uh, uh, bij hen in de auto. Uh, en dan heb je natuurlijk over van alles. En dan komt alles weer uh, te sprake. Dat zijn, dat zijn mooie gesprekken en dan gaat het dit, ook dit over waren, tegenstellingen. Je, je, je, je zegt net, het zijn jonge, hoogopgeleide vrouwen. dus dat, Je werd zelf natuurlijk ook hoogopgeleid als filosoof. Dit waren mensen waar jij wel wat mee klikte, wat mee had. Ja, ja zeker op een bepaalde manier. Uh, dat hoorde, je ook, ja. ook denkt van, nou, dit zijn toch wel, als het, als het allemaal zo zouden zijn, dat had je misschien niet verwacht toen je naar Iran ging dat je zulke vrouwen zou ontmoeten. Nee, klopt. Nee, dat is een van de dingen die, uh, die verrast is aan, aan Iran. Dat de opleidingsniveau is heel goed. Yeah. Veel mensen spreken Engels. Um, en er zijn ook veel vrouwen ook opgeleid. Dat heel, uh, vrouwen spelen een enorm belangrijke rol in de Iraanse uh, samenleving. Yeah. Je ja. zit op die achterbank. Zij rijden jou rond, dus je kent elkaar redelijk goed. Jullie, zij, zij net begon al te zeggen, jullie hadden een gesprek over tegenstellingen. Ja, dat, dat, dat is zo'n uh, klassiek uh, verhaal over een uh, schrijver... Samen Rusty heeft een boek geschreven... wat er veel uh, moslims als um, de duivelsversen ja, duivelsverse ja. als Godslastig werd ervaren. En daar hadden we het over. Um, en wij, uh, nou ja, wij vonden dat de hetze die tegen hem gevoerd is... Uh, niet te rechtvaardiger was. Maar uiteindelijk stonden zij op het standpunt... dat het soms beter is wanneer um, één iemand... Um, hoe zeg je dat, het leven laat of... Uh, ...verdwijnt ja. als daarmee een heel schip kan worden uh, gered. Dat is hun manier van, uh, van reëneren. Dus zij stonden wel achter dat, dat, dat het vat op Samenbruster te zeggen... De, ...het verklaren van Samenbruster. Ja, dus daar dat, dat hebben de geestelijke leiders van de gezegd... ...als je een moslim bent en je ziet Rush, dan sta je totaal in je recht... ...op het moment dat je diegene doodmaakt, vermoord, omlegt. Ja. ja. En uh, zij, vonden dat, zij vonden dat een goede zaak... Je, daar hadden we een discussie over. Je, zij, zij stonden erachter. Ja. Ja, en daar zit jij dan als journalist... toch vertegenwoordiger van de vrijheid van drukpers. Allereerst, maar natuurlijk ook van uh, meningsuiting. En, de... ja. en wat voor gevoel geeft dat dan bij jou? Um, nou ja, wat ik, dat, dat verwarde mij heel erg. Omdat het inderdaad tegelijk uh, vrouwen waren... die ik me goed kunnen identificeren. Ze hadden, ja. ze hadden dezelfde dingen gelezen. Ze keken dezelfde films. Um, ze waren super sympathiek. Super gasvrij, echt warme, warme persoonlijkheden. Ja. Yeah. En dat, dat, dat ze dan toch zulke dingen, zulke standpunten na kunnen houden en met verven kunnen verdedigen. Ja? Omdat, ja. ja. Dat ging echt op een manier dat je merkt: van nou, dit, dit is niet even voor de vuist weg een discussie, dit nee. waren diepste overtuigingen. Ja, ja. En dan gaat het wel altijd: de Iranians doen het dan wel met heel veel uh, rust en uh, ik zeg het, het is niet zoals ze uh, uh, zeggen dat het. Uh, um, het werd geen tussengesprek, alleen het was wel echt dat zij dat heel duidelijk vonden. En dat ook echt heel goed argumenteren waarom ze het vonden. Nou, wat voor gevoel gaf dat jou? Want dat is eigenlijk een beetje het startpunt van jou. Ja, ja klopt. Zoek klopt. Geworden. Nou gewoon. Ja, het het, het, het bracht me in verwarring. Dat, dat is denk ik, daarom vond ik het een. Uh, daarom moet ik het ook opschrijven. Hoe zit het nou met. Uh, um, als ik in de kroeg zit in Amsterdam en ik zou het hebben over. Uh, uh, over dit standpunt of over het, mensen die je standpunt aanhangen. Ja. Dan zou ik waarschijnlijk met mijn kroegnoten meteen over eens zijn: van dit, dit is belachelijk en dit, dit is onbe onbegrijpelijk en niet oké. Okay. En uh, ik, ik zou het meteen, zonder dat het me veel moeite kost, zou ik, dat, uh, zou ik die vrouwen waarschijnlijk uh, in een hoek zetten. Maar als ik op de achterbank zit. Dat ben ik nog steeds niet eens met wat zij beweren. Yeah. alleen mijn verhouding tot hen is veel, uh, veel lastiger. Omdat ik, uh, ik, ik ken ze goed. Ik, ik kan ze, hoe ik, zeg, ik kan ze veel um, minder makkelijk eenvoudigweg in de hoek zetten als vijand, vreemd, de ander, yeah. onbegrijpelijk. Omdat het niet zo is. He, omdat ze, omdat, ik, omdat ik emotie over zich, omdat ik ze ben betrokken voorbij Ze en ik ken ze goed en ik vertrouw ze. En die verwarring die is volgens mij wel, uh, wel belangrijk. Ja. Yeah. Dus jij, jij, dat zijn de dames met wie je later nog wat gaat eten, wat gaat drinken. Ja. Na dit twist of na dit gesprek ja. Ook. is de relatie niet gestopt. Nee. nee. Maar het was wel voor jou duidelijk dat je het hier hardgrondig mee oneens was. Ja, absoluut. Ja. Maar is dat, is, dat dan, is dat dan voldoende om, om iemand een vijand te noemen? Um, nee, dat is wel een goede vraag. Wanneer, wanneer noem je iemand een vijand? moeten? ja. Moet, uh, ja. Ja. Maar ik denk in veel gevallen als je, als je, een, uh, uh, als je een moslim dat soort dingen hoort beweren... Yeah. dan is dat denk ik uh, vaak een extra argument om, om, je, om wel um, de, de islam als um, um, zo anders te zien, zo vreemd. Yeah. Dat het woord tegenstander of vijand niet meer zo heel ver weg is. Nee. Nou, ik kan het me ook voorstellen dat jij, hè, zoals ik net zei, vrijelijk gebruik maakt van alle grondrechten die wij hoog houden hier uh, in het Westen. Dat, dat, dat is je werk. Ja. Voel, uh, komt er dan ook persoonlijk bij je binnen om? Op moment dat zij zeggen: ja, nee, nou ja, sorry, maar deze man heeft gewoon te veel opgeschreven en die moet dus gaan om de rest te redden. Um, ja, nee, absoluut. Ja, ja dat, dat maakt het volgens mij ook uh, tot, een, tot een naar gesprek. Dat ja. je het echt gewoon niet, niet goed begrijpt. Iw. Kan je nog vinden? Yeah. <laughs> nou. Ja, dit, dit is voor jou een belangrijk begin geweest. Omdat je dit zo voelde. Van Dit zijn toch ontzettend leuke mensen eigenlijk. Ze, ze bewijzen mij allerhande diensten. Om met mij mooi te praten over films over Iran. En mij rond te rijden hier. En, en, en tegelijkertijd verarschuw je hun mening. In je boek zeg je dat wij als mensen heel snel bezig zijn... om een vijandbeeld van mensen te creëren. Of heel snel beoordelen of iemand vriend of vijand is. Hoe zit dat precies? Um... Ja, dat is voor mij is dat, is dat heel intuïtief. Als je als je voorstelt dat je in een, in een lege treincoupé zit... Yeah. Um, en dan komt hij binnenlopen... dan ga je heel intuïtief bepalen van um, hoe ziet hij eruit... wat is het voor iemand, kan ik hem vertrouwen... Uh, is hij een beetje verzorgd... en op basis van je, je, je oordeel over die ander... bepaal je hoe je je gaat opstellen. He, ga je een gesprekje aan of uh, duik je in je krant? Of, nou ja, dat, dat. Dus dat gaat heel intuïtief, daar denk je niet over na, dat gaat vanzelf. Maar die manier uh, van, van denken die zorgt dus er erg voor dat, dat een beeld van de ander... ook als dat op, op, uh, op hele globale of, uh, of onjuist degrapteerd is... dat dat bepaalt hoe jij je, hoe jij je gedraagt. Hoe jij je, hoe jij je opstelt. Um, en wat, ik, wat ik in het boekje probeerde te laten zien is dat er... Um, dat er argumenten en, uh, en verbeeldingskracht is om dat, om dat niet te doen... En dat het ook volgens mij... Um, dat dus, je... dus om dit uit te schakelen? Ja, dat, ja precies. Ja. Ja. Maar wa, wa, waarom doen we dat? Um... Voelen we ons bedreigd als er iemand binnenloopt in een coupé? Als er iemand binnenkomt, dan denk Nou, dat, uh, die heb ik liever niet naast mij zitten. Dus daar hebben we een vijandig gevoel bij. Is dat dan een... Is, het een, is dat een soort mechanisme van lijfsbehoud? Ik denk wel dat het, dat het, dat het, een, dat het een heel... heel, heel, heel... Diep, uh, diepe drive is om, om, om je veiligheid uh, uh, te, te behouden. Ja. Door gewoon als je mensen niet kent... en, en zijn dus mogelijk mensen die, die bedreigend zijn... dat je eerst op gaat inschatten, oké, okay, want uh, is het voor iemand? Kan ik hem vertrouwen? Um, of niet? En dat is volgens mij inderdaad een heel primaire drive om... Uh, ja, en wat jij dus echt zegt, zeg, van, je hebt de verbeeldingskracht nodig... om dat proberen anders te doen. Ja. Precies, dus, dus, dus het, dat, gaat niet, dat gaat niet vanzelf. Het, het, het openstaan voor, voor anderen, ook als ze bedreigend... of ook als ze echt vreemd of echt anders zijn, dat, um, dat gaat niet vanzelf. Nee, daar moet, je, daar, daar moet je voor kiezen of daar moet je... Heb je fantasie voor nodig ja. of, of goede voorbeelden of uh, inspiratie? Want uh, jij schrijft erover, over hoe vijandsbeelden ontstaan. Er is een ontzettend aardig, aardig passage in je boek. Je, je komt in gesprek met. Uh, je bent gaan wonen in een dorpje in de buurt van Utrecht. Je komt in gesprek met je buurvrouw, Annie. En daar heb jij een bijzondere ontmoeting mee. Wat gebeurde daar? Ja, het was een curieus moment. Het was op een, uh, op een ochtend dat ik uh, naar buiten liep om, om even een beetje ruimte voor mezelf. Ik had uh, een vele ruzie met mijn vrouw gehad. Oh! Ja, dat, uh, dat gebeurt ook soms. Um, en liep ik liep naar buiten en ik wilde gewoon even mijn hoofd luchten. En ik kom uh, mijn buurvrouw Annie tegen. Uh, en ik woon toen niet zo lang in het dorp, maar ik had haar wel eens ontmoet. En ze begint meteen tegen me, tegen me te praten. en, uh, en uh, ik, ik, ik, Daar had ik helemaal geen zin in. Maar goed, um, het kon niet anders. En een van de dingen die zij zei was... Um, jullie moeten wel zorgen dat je verhalen vertelt over jezelf in het dorp... zodat mensen weten wat je doet. Want jullie waren er, net komen, er waren net komen wonen. Want als wij niet, uh, geen verhalen van jullie horen... dan verzinnen we ze zelf. Dat is eigenlijk haar boodschap. Ja. En dat is ook een beetje de manier waarop vijandbeelden ontstaan. Nou ja, dat zeg geeft in ieder geval aan... dat op het moment dat, um, dat informatie ontbreekt over iemand anders... Ja. dat er nog geen reden is om je een beeld over die ander te vormen... Dus de mensen in het dorp die ons niet kennen... die vormen hoe dan ook een beeld over ons. En zij waarschuwt, dat is eigenlijk een heel goed advies van haar. Als zij, zij zei tegen ons, als jullie niet zorgen dat jullie, zo, uh, jullie de input leveren van hun verhalen... Hè, yeah. dus jullie niet gewoon vertellen wie je bent, wat je doet, waarom je hier woont... Um, dan gaan zij het invullen. Yeah. En dan is het risico groot dat er, uh, dat er spookverhalen... Over, of in ieder geval dat onwaarheden worden, worden verteld over jullie. Dus blijkbaar is het zo dat je hoe dan ook een beeld maakt van, de, van anderen... ook als je weinig informatie over die anderen hebt. Ja. Dan verzin je het wel uh, desnoods. Maar, maar, en jij slaat dan de brug naar van hoe wij zelf soms ook dat invullen. Mensen maar vijanden noemen of denken dat ze vijandig tegenover ons staan. Ja. Omdat we niet genoeg informatie hebben of omdat we dat gewoon makkelijk vinden? Nee, nee om dat eerst. Omdat het, om, om te, um, dat het vaak als er tegenstellingen ontstaan... Dan, is het, dan gaat het over iemand anders waarvan je... Um, waarvan je uh, natuurlijk lang niet altijd alle ins en outs weet. Maar toch mm -hmm. heb je al besloten, want dit is iemand die, uh, die is bedreigend. of dit ja. is iemand, dan moet ik voor mijn hoede zijn. En ik denk, um, um, ik denk dat vaak um, die stap heel snel wordt gezet. Van, ja. Die ander is bedreigend of die ander is anders of vreemd. En, en, maar zo ontstaan dus ook de vijandbeelden waar we massaal achteraan lopen soms. Ja, nou, we noemen we het een paar keer over de islam. Dat is ik nu ja. nog het voorbeeld. Hoe, hoe, hoe, hoeveel mensen hebben zich nou echt verdiept in de, in de islam? En hoeveel mensen zien nou echt hoe veelzijdig en complex um, de stromingen en opvattingen en levenshoudingen binnen de islam is? Ja. Uh, niet heel veel mensen, denk ik. En toch hebben heel veel mensen wel een beeld van de, van de islam als uh, bedreigend of, uh, um, of daar moet je voor op je hoede zijn of uh, daar moet je voor oppassen. En dat is niet fout, dat is heel begrijpelijk ook. Hè? Dat probeer ik in het boek ook te laten zien. Van het is niet zo dat, uh, dat je het mensen kan kalen kan nemen. Maar als jij wil voorkomen dat jij op basis van um, onjuiste informatie... een, uh, een, uh, zeg, een conclusie, uh, conclusie trekt over de ander. Als je dat niet wil, nou, dan moet je dan moet je, um, je meer gaan verdiepen. Of dan moet je je afzetten tegen die, dat soort te snelle conclusies. En het is dus belangrijk te onderkennen dat je, in zo dat je eigenlijk in een soort programmaatje vastzit. Ja, dat, is mij een, een, een, dat geeft volgens mij de ruimte om, uh, om anders te gaan denken en te gaan doen. Als je inziet dat je in een programmaatje zit. Ja. Okay. wij gaan zo uh, duidelijk verder praten over uh, het vijandschap, de vijandbeelden en het vijanddenken. Maar eerst gaan we eens even horen hoe het in de rest van de wereld gesteld is. En wij gaan luisteren naar een overzicht van het nieuws en dat wordt gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. Rusland kiest vandaag een nieuw parlement. Peilingen wijzen erop dat de partij Verenigd Rusland... van premier Poetin en president Medvedev... zijn tweederde meerderheid in de Duma kwijtraakt. Verkiezingswaarnemers zeggen dat er duizenden klachten zijn binnengekomen... onder meer van mensen die door leidinggevenden onder druk worden gezet... om op Verenigd Rusland te stemmen. De SP is blij met het besluit van de FNV om een nieuwe vakbeweging te vormen. Wel vindt de partij het raar dat PvdA-Kamerlid Kleinsma de veranderingen gaat begeleiden. Zij is voorstander van het verhogen van de AOW-leeftijd. De FNV-bonden besloten gisteren een nieuwe organisatie te vormen die dichter bij de mensen moet staan. De republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Herman Kane heeft zich teruggetrokken. Verschillende vrouwen hebben hem beschuldigd van seksuele intimidatie en een andere vrouw beweerde dat ze een affaire met hem had. Allemaal niet waar, zegt Kane, maar hij trekt zich terug omdat de kwesties een te zware last vormen voor zijn gezin. En winkeliers en bewoners van het complex Het Loon in Heerlen mogen vandaag even terug om wat spullen te halen. Volgens burgemeester De Plaak kunnen ze nog niet definitief terug. Er is geen gas in het complex. Woonwinkelcomplex Het Loon is verzakt. De oorzaak is nog niet bekend. Tot zover. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Er staat bovendien een stevige zuidwestenwind. Aan zee hard tot stormachtig. Windkracht 7 of 8. Vanmiddag wordt het wat rustiger, vanuit het westen klaart het dan op... en breekt de zon soms door. Het noorden blijft gevoelig voor een bui. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 graden in het binnenland en 11 aan zee. Morgen, zondag, is het wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor wat zon. Ook dan maakt het noorden kans op een bui... en de rest van het land blijft het meest droog. In de avond volgt vanuit het westen een nieuwe storing... en gaat het overal regenen. Het wordt morgen 10 graden en er staat een stevige Zuidwestenwind. Na het weekend blijft het onstuimig herfst weer... met van tijd tot tijd regen en soms veel wind... Met gemiddeld 7 graden is het dan ook iets frisser. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Ja, Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u luistert naar... Dit is de Zondag, als u net uh, inschakelt, als u net wakker wordt. Ik zit hier in de studio met filosoof en journalist Ludo Hekman. Ludo schreef een boekje, of een boek, ik zeg vaak boekje, dat is niet netjes. Het is een boek, en dat heet Vijanden om van te houden. Uh, het leest wel als een trein, mag ik, uh, mag ik even meegeven. En uh, dat gaat over hoe we omgaan met vijanden. En voor, uh, uh, voor uh, het journaal hebben we erover gesproken dat je in Iran bent geweest. Dat jij eigenlijk echt die islamitische cultuur... Bent gedoken en op de, op de grenzen ook wel stuiten Van datgene waar je zelf, waar je echt moeite mee hebt. Maar uh, je zegt daarbij ook van ja, er zit ook een soort mechanisme om mensen sneller, sneller als vijand te zien dan misschien wel nodig is, omdat je mensen niet goed kent. Daar hadden wij het voor, uh, voor het journaal over. En we kwamen ook bij, bij de islam. En je zei daarvan uh, dat we een toch erg makkelijk een soort, soort vijandbeeld hebben. In je boek schrijf je ook over eh, Martin Bosma, een kamerlid van, uh, van de PVV. Belangrijk uh, voor uh, toch wel een beetje de ideologische inhoud van, uh, van de club. Die, is, die, die, is echt, nou ja, die, die richt zich echt expliciet op het bestrijden van de islam. Heb je dan het idee dat hij in een soort programma zit? Uh, nee, dat is één aspect waar we het net over hadden. Yeah. Soms dan, dan is het ook gewoon een reflex om, uh, om, om, om grens aan te geven... en een vrienden en vijanden te categoriseren. Yeah. Maar bij Martin Bosma is het veel meer dat hij zich realiseert... dat je een vijand kan gebruiken om de nodige energie los te maken. En dus je kan, je kan, het is een heel mooi middel om, uh, om mensen eens gezin te krijgen. Of om mensen, um, Denk je dat, uh, hij, dat hij niet echt een probleem heeft met de maar dat het een beetje aandikt? Nee, uh, dat kan natuurlijk allebei. Hè? Je kan, hij kan zich dus misschien echt zorgen maken over de islam. Ja. En tegelijk ook dat um, waar nodig um, aanwakkeren en voeden. En op die ja. manier zeggen van uh, je hebt ons wel echt nodig om, uh, om dit land te redden. Want er is een groot dreigend uh, onheil dat, uh, dat uh, binnen afzienbare tijd uh, ons land gaat uh, overwoekeren. En ja. wij zijn de enige die jullie kunnen helpen. En hij gebruikt dan niet alle informatie die hij heeft? Of weigert hij om bepaalde dingen te begrijpen van de islam? Ja, ik denk dat het bij hem wel echt een soort weigering is om, uh, om, om te zien yeah. dat, uh, dat de islam um, breder en veel kleuriger is dan. Uh dan hij voorstelt absoluut. Yeah. Ja. Is het, nou, is het, is het, het is heel makkelijk om het alleen maar over de PV en de Islam te hebben. Ja, maar we, z, we zitten nu ook in crisistijd. Uh, ik zat ook eens te denken over bankdirecteuren. Ja. Dat is ook niet. Dat moet je ook niet op een verjaardag vertellen dat je bankdirecteur bent tegenwoordig. Nee, klopt. Of dat je Griek bent. Nee, of... dat, nee <laughs> dat soort dingen. Nee, klopt. Dat zijn andere voorbeelden. Grieks is denk ik, ook wel een mooi voorbeeld. Want je zag ook dat daar een soort van met een, met een met een enthousiasme werden die Grieken ontvangen als, als de vijand... of uh, nee, niet de vijand, maar wel als, als de partij die jullie schuld kon geven... van alles wat er misging in Europa. Ja. En op was dat lekker, was het fijn om, uh, om zoiets te hebben. Dat we even ja. die, de crisis die ons al zo lang dwars zat... dat we die even een gezicht konden geven... en uh, dat dat het even, even duidelijk was. Nu is het gelukkig weer wat minder. Maar dat even duidelijk was, oh Ja, zie je wel, het zijn de Grieken... die ons uh, problemen hebben opgezadeld. Toch ja. Maar hoe, hoe, hoe komt dat nou? Waarom, waarom slaat het zo goed aan? Ik merk het bij mezelf ook, namelijk wel eens. Ja. Dat, ik, dat, ik, dat ik voel dat het klepje open gaat. van ik hoef even niet meer na te denken. zij hebben het gedaan. Ja, zij zijn gewoon slecht. En, uh, ja. maar, waar, hoe komt dat nou? Um, ja, wat... Het is volgens mij. Uh, dat is denk ik één van de dingen. Het is ook gewoon. Het is fijn. Op ja. het moment dat jij een andere partij. slecht en. Uh, of kan noemen. en als anderen het met je eens zijn, is helemaal fijn. dat geeft je dat het gevoel van. nee. dan ben ik er niet zo heel erg. Slecht misschien. Het geeft een soort. Uh, ja, als andere morele... mensen het eens zijn dat als we met, met elkaar zeggen: zij hebben het gedaan, dat we ja. het allemaal de schuld van de Griek of van de bankdirecteuren. Ja, dan dus zitten wij in de goede kant. Ja. Dus het voelt comfortabel. Het voelt comfortabel. Ja. En wat jij eigenlijk zegt, is van: die comfortabel. Dat, dat, je moet niet te snel dat uh, prettig vinden. Nee, want, nee, volgens mij is het jammer. Als je, als je het doet want je. Um, ja, je, je doet het sowieso doe je, je al het tekort. Hè? Op het moment dat je, dat je zegt, van, die, die zijn eenvoudig en, en um, eenduidig slecht yeah. of schuldig, ja, dan ga je voorbij aan de, de, de, um, dat de werkelijkheid complex en, uh, en, um, en meerduidig is. Als je, ja. yeah. dus, dus, ja. dus je zegt van nou, een beetje nuance, dat, dat, dat, dat kan geen kwaad. En toch. Ook als ik even kijk naar, naar uh, ik zeg niet alle bankdirecteurs zijn fout... maar er zijn wel een aantal mensen die in Amerika... eigenlijk willen zijn en wetens verkeerde producten in de markt hebben. Nou, eigenlijk de, de economie hebben ja. opgeblazen. Ja. Uh, in Griekenland is er, is er economisch misschien wel heel erg veel fout gegaan. En ik wil alle begrip hebben voor de mensen... die misschien ook mijn allerbeste kunnen hun beslissingen daar hebben genomen. Uh, en, en Achmedinejad, die, die slingert toch wel echt woorden van haat de wereld in en is heel serieus met zijn idee van ik wil een bom maken. Ja, klopt. Dan, dan mag ik me toch wel een beetje bedreigd voelen, of op zijn minst denken, ja, maar het is niet mijn schuld dat het fout gaat, dat hebben zij gedaan. Natuurlijk um, ja, mag, je, mag je op zo'n moment wel, uh, wel bedreigd voelen, maar ja. je moet je vooral afvragen, wat, wat, doe ik daarmee? wat doe ik daarmee? En, en, en hoe, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat mijn handelen of mijn gedrag verder? bepalen. Yeah. En ik denk als je dan realiseert dat, uh, um, dat je de neiging hebt een, een, een stereotype te maken op basis van dat gevoel van bedreiging, yeah. dat je dat kan helpen om dan te voorkomen dat je ook daadwerkelijk um, die, die anderen of die mensen gaat reduceren tot um, waar jij ze schuldig voor houdt of, waar, of waar jij, uh, wat je in ze haat, zeg maar. ja. Dus, yeah. Het is ook geen... Het, um, ik probeer niet te zeggen... Van je, je, je mag niet, uh, je mag nergens druk over maken... of je mag nergens boos over worden... maar wel, um, wat, wat doe je volgens? En realiseer je dat die boosheid... ertoe kan leiden... dat jij van die ander... een, uh, uh, uh, zegt een, een, een stereotype maakt... of een, een, een heel vlak... en eenvoudig figuur... die alleen maar slechte dingen heeft gedaan. Klaar. Yeah. Dus dat, en, en wat eigenlijk wat erachter zit, dat is denk ik wel belangrijk... Um, als Jezus op een gegeven moment zegt... je moet je vijanden als vrienden benaderen... Yeah. dan zullen heel veel um, christenen en niet-christenen zeggen... oké, okay, het is heel hoogstaand, maar laten we wel wezen... dat het is niet realistisch is. Yeah. En wat ik probeer te laten zien met het boekje... is dat er hele goede, zelfs pragmatische redenen zijn... Um, juist ook in onze tijd... om dat advies van Jezus uh, nog eens te heroverwegen. En het feit dat de wereld zo, um, zo complex is... is uh, en, en dus de ander nooit kan worden gereduceerd tot slecht of schuldig. Dat is een van de, een van de argumenten. Zeg van, joh, dat, dat benaderen van je vijanden als vrienden... dat is er niet zo gek een idee volgens mij. Maar, en, want voor jou, je, je schrijft ook... Eh, eigenlijk gaat het, is de titel daarvan... Eh, vijand van te houden. u vijand en liefde er een beetje achter. Een uitspraak van Jezus. Eh, wat, wat, wat, wat, hoe werkt dat dan? Want dat is iets anders dan wat wij blijkbaar gewend zijn. Wij kijken dus in een treincoupé naar iemand vriend of vijand. We hebben twee keuzes. Hoe moeten we het dan doen? Nou, je helemaal laat zien, is volgens mij dat je, um, als je niet daaraan toegeeft, maar als je je anders opstelt, dat dat ook nieuwe perspectieven opent. En dat, dat vind ik een van de. Um... Wat voor perspectieven dan? Nou, als je bijvoorbeeld het voorbeeld van Zacchaeus, uh, van dat is een uh, bekend verhaal waarin uh, um, Jezus een tollenaar uitnodigt om, mee, om te tolle gaan, mee te gaan eten. En tollenaar was in zijn tijd, zeg maar, wat, wij, wat tegenwoordig een, uh, een nsb en een, en een uh, slechte bankier samen is. Echt de <laughs> ja. uh, bad guy. Uh, Um, de ultieme bad guy. Dat is in hun tijd de tollenaars. Er waren mensen die over de rug van... Die waren, ze waren zelf uh, Isra uh, Israëliet. Maar over de rug van hun broeders werden ze rijk. En dus ze werkten samen met de Romeinen. En juist met zo iemand um, gaat Jezus aan publiek uit eten. Dus, en, en uit eten betekent dat je zo iemand uh, als broeder... Dat is een hele intieme manier van, yeah. uh, van samen zijn. Nou, schande werd er natuurlijk van gesproken... Dat kon niet, zelfs de discipelen die je vroeg zich af: van nou, dit, dit gaat wel ver en dat is ook niet PR-technisch, helemaal niet slim om te doen. Nee. Vervolgens leidt het er juist toe dat die, um, um, dat die tollenaar uit zijn isolement uh, iso wordt gehaald. En, en, um, en eigenlijk ontroerd door, door, door de toenadering van Jezus besluit om, um, om eerlijk terug te kijken yeah. en conclusie trekken, dat hij zich enorm onafhankelijk heeft opgesteld en er volgens ook. Um, uh, gevolgen aangeeft. En dus iedereen terugbetaalt voor wat hij ze tekort heeft gedaan. Ja. Dus dan zie je dat de, de dynamiek van vriend vijand die daarvoor speelde... en die zowel de, de gewone mensen als de tollenaars van elkaar um, gescheiden hield... Hè, want dat waren de slechte en dat waren de goede. Um, dat Jezus het doorbreekt en dat dat effect heeft. Dat dat gevolg heeft dat een nieuw perspectief ontstaat... voor die, zowel die tollenaar en uiteindelijk dus ook voor de Israëlieten... die dat zagen gebeuren en die hun um, cordon sanitair moeten um, heroverwegen... Want blijkbaar kan een slechte tollenaar um, um, zich ten goede veranderen... of, uh, of zich bekeren of anders ja. worden. En als wij dit dus even weer uh, van die, die duizenden jaren terug... naar deze tijd um, um, transporteren... dan hebben wij nu te maken niet met een tollenaar... maar met een Ahmadinejad die zegt... Uh, de rest van de wereld, uh, de, ja, da, daar heb ik niks mee. Sterker nog, ik maak Iran zo sterk mogelijk om te proberen te vernietigen. En Obama als... Leider van de vrije wereld die moet daar tegenaan. Wat, wat moet Obama dan doen? Moet hij gaan eten met hem? Nou, dat zou, uh, dat zou een hele bijzondere stap zijn. Ik weet niet wat de gevolgen daarvan zullen zijn, maar dat zou absoluut een andere dynamiek uh, losmaken dan, uh, dan wat er nu gebeurt. Waar, waarom weet je niet wat de gevolgen daarvan zijn? Nou ja, je kan niet in de toekomst kijken. Nee. Dus, dus, maar je hebt er wel een idee bij. Als je zegt van nou, dan komt er komt een nieuwe dynamiek los. Ja, wat in ieder geval dan gebeurt, stel, stel dat hij zou gaan eten met de Achttien um, Wat in ieder geval gebeurt, dat hij. Um, Achdien had het argument uh, ontneemt om te kunnen zeggen. zie, wij worden bedreigd door Amerika en Israël. En het enige. Uh, uh, wat wij moeten doen, is ons daartegen beschermen. Dus hij kan zeg maar. Het, het, het, de vijand van buiten kan hij gebruiken om binnen Iran een soort mm -hmm. eenheid uh, uh, teweeg te brengen. Hè? Dus yeah. Die vijand is handig voor hem eigenlijk. Gezamenlijke vijand. Gezamenlijke vijand. We, we moeten ons uh, um, gezamenlijk achter, uh, achter mij opstellen. En dan kunnen we. Uh, gezamenlijk de vijand bestrijden. Ja. Yeah. Nou, op het moment dat, dat Obama zou laten zien: van ik, ik ben hem maar een vijand, ik ben, ik ben echt uit op een uh, constructieve samenwerking, dan zullen heel veel Iraniërs uh, minder gevoelig zijn voor dat argument van de grote externe boze vijand waar je bang voor moet zijn, wat Ahmadinejad vaak uh, gebruikt. Ja. Yeah. Dat zal één dat één uh, ding wat, wat zou gebeuren. Um, bovendien ontneem je heel veel mensen binnen het Iraanse regime die uh, vanuit uh, gevoel van dreiging handelen. Het argument om verder te werken aan een atoomprogramma. Yeah. Want dat speelt ook al twintig jaar. Het is al echt begin jaren negentig dat, dat de eerste Amerikanen... of, uh, of uh, mensen uit Israël zeiden... Um, Iran werkt aan een atoomprogramma en um, moet uh, worden aangepakt. En dat is nu al twintig jaar dat er rapport rapporten verschijnen... waarin um, Iran als, uh, als gevaar met atoombom wordt afgeschilderd. En dat, en op die manier dwing je ook een land in een... Uh, in een defensieve houding, in een, in een isolement. Dus het zou enorm veel lucht geven... op het moment dat er iets anders wordt geprobeerd? Ja, volgens mij is het moeite van het proberen waard. Wij gaan eens luisteren naar iets anders wat altijd weer lucht geeft. Dat is onze dichter bij de Zondag. Dat is een mooie traditie van het programma. Wij laten een dichter speciaal voor onze gast een gedicht maken. En deze week heeft Rickert Zuiderveld voor jou een gedicht geschreven. Dus daar gaan we eens even naar luisteren. Dichter bij De Zondag. De Spiegeling voor Ludo Hekman. Wanneer je niemand hebt om van te houden... geen vader, moeder, man of vrouw of kind... zorg dat je dan een oude vijand vindt... en stapel in de wederzijdse koude... vurige koden op zijn hoofd... zo onverwacht dat alle bitterheid lijkt te verdwijnen. Dat wie zich schuil hield achter rookgordijnen... Tevoorschijn stamelt en verlegen lacht. Misschien is het niet meer dan een moment. waarop de deuren naar de eeuwigheid voorzichtig op een kier staan. Je erkent dat niemand zonder fouten, zonder strijd bestaan kan. Dat je op die ander lijkt, alsof je in Gods eigen spiegel kijkt. Dat was uh, wow. Rickert, ja? Wauw. Prachtig, ja. Ik kan een uur praten, maar zo'n gedicht... Ja? <laughs> ja, ik vind het echt mooi. Wat, wat, wat was een zin die je bijzonder aansprak? Um, nou ja, ik, ik, ik, ik, het was natuurlijk niet zo heel veel zinnen. Ik vond, eigenlijk, ik vond, het, ik vond alles, elke zin echt krachtig. Krachtig en, en raak. Ja. Nou, fijn. We zullen het Ricket doorgeven. <laughs> uh, wij gaan luisteren naar muziek. I say goodbye today... I'm dead. Hey Dat was Emily Jan Bristow met het nummer Raindrop. Prachtige plaat voor de zondagochtend. Ik zie dat er hier direct even een notitie wordt gemaakt. <laughs> um, wij zijn in gesprek met Ludo Hekman. Ludo is uh, filosoof, een uh, journalist. Heeft een boek geschreven, uh, Vijanden om van te houden. En we spreken met hem over vijandschap. En eigenlijk over het mechanisme wat er allemaal in ons zit. Dat we zo makkelijk een vijand creëren. En dat dat ook misschien wel heel erg makkelijk is. En uh, we hebben het al even gehad over, uh, over jezen. Jezus, dank je wat wij het gedicht van Rickert nog even voor ons krijgen. Um, uh, je, je hebt het verteld over Jezus, die zegt van... u moet uw vijanden lief hebben. En, en je beschrijft ook een verhaal um, van een klooster in Algerije in, um, in, in dit boek... waar mensen dat heel radicaal volgen. En dat heeft jou bijzonder geïnspireerd. Kan je het kort zeggen wat dat verhaal is? Ja, het uh, gaat over een klooster in, uh, in Algerije... waar op dat moment een burgeroorlog aan het plaatsvinden is... Yeah. Uh, Islamitische uh, terroristen uh, strijden daar tegen andere groepen in het land. En uh, vooral ook tegen uh, Westerlingen. En dit, zijn, dit is een klooster met uh, vooral veel Franse monniken. Um, en de frontline, of in ieder geval de aanwezigheid van de terroristen, komt Teukens dichterbij. Dus yeah. het wordt Teukens nijpender en, en de kans dat ze slachtoffer worden wordt Teukens groter. Yeah. En ze staan voor de keuze wat doen we? Gaan we blijven we hier? Of gaan we uh, vluchten? En Iedereen zegt tegen van, joh, je moet weggaan. Uh, behalve de dorpeling, want die zijn heel erg afhankelijk van dit uh, klooster. Yeah. dan is iedereen van, joh, je moet, het is dom om te blijven. Als je blijft ga je dood en heeft nu wat aan wegwezen. Terwijl die monniken voelen, voelen een, tegelijk een roeping om daar te zijn. En, en, en ook een, een soort van weerstand om onder druk van geweld... wat ze zelf altijd hebben afgezweerd... Uh, om onder druk van datzelfde yeah. geweld te, te verdwijnen. Nou, over die keuze en wat het met die mensen doet en wat ze uiteindelijk beslissen... gaat uh, deze prachtige film... Ja, het is een film uh, Les Jouw. Les... Les... Les... Ja, Ede J. Ede J. Op een goed moment komt daar de terroristenleider voor de poort. En die is gewond. Dat Klopt. is hun vijand. Ja. Die wil hen eigenlijk weg hebben. Ja, ja. En zij gaan dan... Wat gaan zij doen? Zij gaan hem helpen? Um, zij gaan hem helpen. Die leider die komt voor een van zijn uh, collega's medicijnen halen... Ja. En met, met wapengekletter en die komt het eigenlijk op ijzer. En um, wat ze doen is, dat gaan ze helpen inderdaad. Maar ze doen het niet onder voorwaarden van die, van die terroristen. Dus ze, ze zeggen van oké, okay, prima, maar op ons trein geen wapens. Hè. Dus ze, ze geven heel duidelijk grenzen aan. Tegelijk zeggen ze, um, jullie zijn niet mijn vijand, dus, dus laten jullie in de kou staan. Maar um, ook al ben je mijn vijand, want dat waren ze feitelijk wel... Um, ben ik bereid om je te helpen. Ja. En er ontstaat zelfs een relatie tussen de prior van het klooster... en die terroristenleider Fatia. Um, die, die is niet vriendschappelijk, maar die twee gaan een soort begrip voor elkaar ontwikkelen. Uh, omdat ze elkaar niet, uh, niet opsluiten in dat vijandse beeld. Omdat die prior niet zegt van, oké, okay, jij, bent, jij bent een moordenaar... en jij bent, uh, jij bent een, een slechte rik en ik wil niks van, jou, uh, niks van jou weten. Maar hij staat zich open voor die man en hij ontdekt dat het gewoon ook een man is... met, uh, uh, met, met, met, met gevoelens, met keuzes, ja. met... Um, met goede kanten. Dus simpelweg. ondanks die, die, die, die nou ja, duidelijke tegenstelling op leven en dood... Ja. want hij wordt bedreigd door die man, ja. ontstaat daar iets. Ja. Maar het laat wel zien dat het, dat het spannend kan zijn... om proberen je vijanden lief te hebben. Dat klopt, ja. Dat kan ook absoluut spannend zijn, ja. Nu zit natuurlijk een voort met, met hele grote consequenties. Ja. En het hoeft lang niet altijd zo te gaan in, uh, uh, in zeg maar jouw en mijn werkelijkheid. Nee. Of in de tuin maar het is ook een soort uitvergroting. Maar ik vind het mooi omdat het zo duidelijk laat zien... dat je echt een keuze hebt. En dat, dat die prior in, die, in die, die, die, klo die, die kloostergemeenschap echt een keuze maakt. Dat dat yeah. blijkbaar kan. Je, zij stonden echt voor om, om, om... Ze hadden ook alle recht eigenlijk om, om die anderen als vijand... en slecht weg te zetten. Maar dat weigeren ze. Yeah. Nou, dat, die, die weigering... Dat, dat vind ik inspirerend. En, ja. en daar kunnen we volgens mij enorm veel van. Maar hoe moeten wij dat dan doen? Want wij hebben te maken met boze bankdirecteuren. Met uh, even perceptie: luie Grieken, uh, gevaarlijke moslims. Uh, dat zijn allemaal vooroordelen die wij hebben. Maar wij moeten morgen weer de krant openslaan. en lezen misschien in een ja. vreselijke uitspraak. Vraag me ja. Of wij, wij worden bevestigd in ons vooroordeel. over moslims of over Grieken de komende week. Wat moeten wij dan doen? Ja. Hoe moeten wij reageren? Nou, wat hij die, wat die prioriteit was: weigeren gewoon eenvoudigweg niet toegeven aan, uh, aan, uh, aan dat varendse beeld. Dus als, als wij weer een verhaal lezen over uh, een aanslag in Irak... Door, uh, um, door militante moslims... of als wij weer een verhaal lezen over uh, um, de waardeloze begroting... in, uh, in Portugal of Griekenland, waar ja. ook... dat je dan uh, weigert om, om de klus te trekken. Ah, zie je wel, het zijn, uh, zijn luiaards. Of zie je wel, uh, de islam is... Um, is inherent slecht, of moslims zijn inherent slecht. Um, dus het dus, komt eigenlijk daarom neer, weet je? dat je weigert um, om je daarbij neer te leggen. Omdat je, omdat je niet, je, niet gewilloos op die manier. Um... Lukt jou dat? Uh, nee, je... niet altijd, zeker niet. Nee, dus het is ook iets wat je, wat je moet onderhouden. Dat, dat gaat maar je bent er wel mee begonnen toen je dit boek ging schrijven. Ik, heb absoluut, ja, natuurlijk. Ik denk er nu wel, wel veel over na. Ik zat, <tie> ik zat pas explicit Robinson te kijken. Yeah. En er zit één figuur in die, uh, die bij mij heel veel antipathie oproept. Yeah. En toen merkte ik bij mezelf ook... Van, uh, ik, vanaf het moment dat, dat, dat het zo was... dat ik zag dat hij bedreigend was voor figuren in de, um, in de serie... die ik veel sympathieker vond... Yeah. ging ik zijn gedrag voortdurend op een negatieve manier uh, interpreteren. En was alles eigenlijk een bevestiging voor dat hij zo'n... Um, zo'n uh, onaardige figuur was. Ja. Toen hij juist een figuur is die ergens halverwege de, de serie... Um, heel duidelijk laat zien dat hij kon veranderen... en ook uh, excuses aanbood voor wat ja. hij had gedaan. En, en, en, en toen? Wat, je, je voelt dat opkomen, je voelt het opborrelen in je buik. Nou ja, toen dacht ik van, zie je wel. Het, is, het gaat zo vanzelf, het is zo makkelijk. Maar wat um, heb je gedaan om te proberen anders over die gozer te denken? Ehm... Um, nou, ik heb toen in ieder geval geconcludeerd van hé, hey, dat gaat oh. bij zo, bij, blijkbaar zo makkelijk en toch is het iemand die, die, uh, die kan veranderen. Ehm. Um, nou ja, ik, of, voor rest was dat, was dat voorbeeld ongeveer klaar. Ja. Alleen het, het, het maakt mij erop attent van hé, hey, is niet iets wat vanzelf gaat. Het is net als een uh, uh, voetbalhooghouder: je, je, je moet voortdurend ervoor kiezen. Dan ja. moet je activiteit, moet je actief zijn. Om het, uh... Is je leven veranderd door het op een andere manier aan te pakken? Um, ja, niet zozeer doordat ik het op andere manieren aanpak. Dat uiteindelijk ook. Maar vooral omdat ik, dat ik het gewoon zo fascinerend vind uh, dat, dat het anders kan. En wat, uh, het, het alternatief wat Jezus ook voor, um, voorschotelt. Dat vind ik zo fascinerend. En dat, dat heeft wel mijn, uh, mijn basishouding veranderd, ja. ja. ja. Wij gaan weer terug ook naar het dagelijkse leven. Want wij vragen al onze gasten hun ideale zondag te beschrijven in ons gastenboek. En uh, ik geef het jou even weer terug, want je hebt het net opgeschreven voor ons. Wil jij voorlezen wat jij hebt opgeschreven voor jouw ideale zondag eruit ziet? Ja, mijn, uh, mijn ideale zondag moet eigenlijk drie, uh, drie elementen bevatten: en het eerste is natuur, uh, dat is we naar buiten het bos in, met ja. mijn vrouw en een zoontje. Uh, en meestal na ergens een drankje, dat vind ik echt uh, heerlijk. Vooral yeah. in de winter, als het lekker koud is en dan ben ik echt even eruit. Mijn um, tweede is een, een kerk Dat uh, doe ik ook zoveel mogelijk uh, elke zondag. En het doet, ik merk dat het me achteraf vaak veel, nog veel meer goed doet dan ik vooraf uh, verwacht. Yeah. En uh, derde, dat is om zeven uur voetbal met een kop koffie en uh, huisgenoten op de bank. Serieus sport kijken. kijken, ja. En dat is... Uh, Ongeveer een ideale zondag. Ideale zondag. En ja. vijandsbeelden bij de voetbalwedstrijden, daar zet je je overheen... of laat je dat dan even gaan? Ja, tijdens voetbal beschouw ik het als moment om even de, <laughs> de vrijloop te laten. <laughs> Oké, okay. goed. Na ons uh, zijn er de vroege vogels... Wilt u trouwens dit gesprek naluisteren voordat ik naar de vroege vogels zou... dan kunt u op onze website terecht, eo.nl slash dit is de zondag. Daar kunt u ook het uh, gedicht nalezen. Ludo, ontzettend bedankt. Vroege vogels na ons Menno. Wat hebben jullie in de uitzending? Oh, uh, goedemorgen, Ed. Ja, we beleven een recordlaag waterstand. Dat ja. heeft veel negatieve effecten voor natuur. Je hebt er vast ook over gehoord. Maar ook sommige positieve effecten voor natuurvorsters, zoals wij. Want we kunnen heel goed bevers gaan kijken. En nu beversporen. En dat gaan we doen. Tot zo, na nou, achter. Sport op Radio 1. Vanmiddag om kwart over 12. De Eredivisie. divisie. geen 7-0, hè? Feyenoord, PSV. 7-0, jawel. PSV, Feyenoord is 7-0. Utrecht 2 ja, nummer 3, hoor. Vitesse RKC. En om half vijf VRV naar na Ik moet nu ingrijpen en nu is er een geweldige kans die wordt gemist. En ook tevenskap tennis, schaatsen en het NK zwemmen. NOS langs de lijn, vanmiddag om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Stel, er zijn twee mensen. De een heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander is een belegger.